Jan van der Putten met het NOS Journaal. De elektrische brom- en snorfiets wordt steeds populairder. De eerste tien maanden van dit jaar was bijna 15 van alle nieuw gekochte scooters elektrisch. In dezelfde periode vorig jaar was het nog 9 Vooral in Amsterdam nam de verkoop toe. Daar zijn oude benzinebrommers in de bebouwde kom verboden. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het giftige PFAS in strooizout. Zoutleverancier De Nederlandse Zoutbank bevestigt dat na een artikel van De Telegraaf. Een ander bedrijf, Eurosalt, dat zout levert aan Rijkswaterstaat, maakt zich geen zorgen. Volgens dat bedrijf zitten er bijna geen chemische stoffen in strooizout. Het is dan ook nog onduidelijk of het strooien op de wegen deze winter in gevaar komt. Daarover wordt een besluit genomen zodra alle metingen binnen zijn. Boeren zijn onderweg naar het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Ze gaan daar demonstreren tegen het stikstofbeleid van de provincie. Rijkswaterstraat waarschuwt voor extra drukte op de wegen richting Haarlem. De eerste trekkers zijn inmiddels aangekomen bij het provinciehuis. De boeren willen een petitie aanbieden waarin ze symbolisch eisen dat ze bij Friesland gaan horen. Omdat de stikstofregels daar zijn versoepeld. De provinciale staten in Noord-Holland debatteren vandaag over de stikstofmaatregelen. Het is onduidelijk wie op dit moment de macht heeft in Bolivia. President Morales trad gisteravond af na wekenlange felle protesten. Volgens de demonstranten heeft hij fraude gepleegd bij de verkiezingen vorige maand. Het is onbekend waar Morales nu is. Ondanks het aftreden van de president zijn er nog steeds confrontaties in Bolivia. Aanhangers van Morales zouden huizen van oppositieleiders hebben aangevallen... en aanhangers van de oppositie zouden huizen van ministers in brand hebben gestoken. Het weer bewolkt van het westen uit op steeds meer plaatsen regen. Vrij veel wind en het wordt een graad of zeven. Ook morgen buien, soms ook zon. En morgen wordt het opnieuw ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de ring van Amsterdam. na 10 tussen Landsmeer en Hemhavens. Drie kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is zaterdag 9 november 2019 en dit is Goedemorgen Zandvoort. Het is vanuit Hotel Hoogland waar de koffie klaar is en de thee. En vandaag de techniek is in handen van Jelmer Koper en de muziek is uitgezocht door Cor Draaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik en eindredactie Gerry Rutte. En Gerry presenteert ook met mij ja, samen Goedemorgen Gert. Ja, goedemorgen Ger iedereen, de jager. Dankjewel Gerry. Goed, we beginnen zo meteen met Erik Koning. En uh, we gaan het hebben over de stand van zaken met de stemming van de genomineerden van de ondernemersgala. Nou, volgens mij uh, is het uh, gesloten. Dus hij kan niet meer gestemd worden. Maar we gaan een klein beetje kijken of dat we er iets uit kunnen peuteren over uh, het gala. Nee, zegt hij. Nou, we zien het wel. Goed, daarna komt Jaap Kroon vertellen over de ventersvergunningen, Want uh, daar is nogal wat commotie over. En dan is er geopend in het Zandvoortsmuseum de nieuwe expositie Keizerin Sissi op de vlucht voor zichzelf. Nou, ik denk dat iedereen die er een klein beetje verstand van heeft wel begrijpt hoe dat in elkaar zit. En uh, Sissi zeiden stieker, daar zei is de conservator, zij komt daarover vertellen. Dan hebben we even een pauze en dan Gerry. Ja, dan krijgen we politiek. Uh, wethouder Jo Berendsen komt, uh, verbouwing van het raadhuis. En een terugvalscenario van eventuele terugkeer van de Zandvoortse ambtenaren. Dus wij gaan het horen. Ja, ja. Nou, ik denk dat als het dorp mag kiezen, dan weet ik wel wat ja, eruit komt. We horen het. Daarna komt Anita Wesselius uh, Wusman En zij heeft een debutroman, een, psycholo een psychologische debutroman geschreven, Ondaan. En dat heeft ze geschreven in Zandvoort. Uh, ze heeft een jaar lang hier uh, gewoond uh, om het. Uh, om die, om die roman te schrijven. En wij sluiten af met Jesse Zandvoort met het trio Rob van Kreeveld. Heel erg bekend. Hans Rijmers vertelt ons daar verder over. Maar Erik, eerst. Goed, goedemorgen. Stand... goedemorgen. Goedemorgen. Dames. Dat je er bent. Ja, dankjewel Deze, uh, voor de uitnodiging. Ik dacht trouwens dat het droog zou zijn vandaag, maar dat is weten we nooit. Klein goed, buitje. Dat, dat zo meteen. Dat uh, klaart zo wel op, denk ik. Goed. De stand van zaken. Wat kun je ons vertellen erover? Zonder de geheimen te verklappen. Ja, want geheimen gaan we sowieso nog niet verklappen. Daar is donderdagavond voor. Ja. Nee, ja, we zijn natuurlijk... Ontzettend druk als organisatie met de hele voorbereiding nu. Uh, ja, we hebben nog, wat is het, vijf, zes dagen. Ja. Dus uh, de tijd uh, dringt. Er is dus nog best een hoop te doen. Maar dat geeft niet, dat lukt, al, eigenlijk, uh, dat lukt altijd. Ja hoor, uit, uh, uiteindelijk uh, krijgen we altijd alles op tijd uh, voor elkaar. Uh, ik heb net nog uh, de laatste filmpjes bijvoorbeeld gemaakt bij Nobletree voor uh, de bekendmaking. Hè, dat doen we altijd door middel van filmpjes. Ja. Uh, vanochtend hebben we de, de, stem, uh, de digitale stembus gesloten. Dus er kan niet meer worden gestemd. Digitaal? De digitaal. De briefjes die vanuit de Zandvoortse krant kunnen worden ingevuld, die kunnen nog worden ingeleverd bij de ondernemers. Dat zal vandaag ook de laatste dag zijn. Dan gaan de ondernemers ze inleveren bij de Bruna. En dan gaat Gilles Kok van de Zandvoortse krant, die heeft die de fantastische taak. taak om al die stapels met briefjes te sorteren en te tellen. Is er ja. veel gestemd? Het is ontzettend veel gestemd. Ja, het, is altijd, ja, het, het, het, het leeft echt enorm en het lijkt wel of het elk jaar uh, enthousiaster wordt, of het fanatieker wordt. Uh, ik, ik moet zeggen, er zijn edities geweest waar bij wijze van spreken de ondernemers op straat lagen om de mensen uh, te tackelen om te stemmen. D zo was het niet dit jaar, maar, maar de achterban is blijkbaar zo sterk en zo enthousiast uh, dat er volop wordt gestemd. En dan wordt er ook zelfs nog wel twee keer, drie keer, vier keer. Dat mag, soms, wel, dat mag Nee, dat mag wel. niet. Ja, ja, ja nou, je mag het doen, maar, maar wij, het wij filteren het er gewoon uit. Okay. <laughs> ja. Ja. ja, maar het is leuk als je genomineerd wordt. Dat is toch ook een soort waardering? Over, is, al, is al een prijs. Hè? Dat is al een prijs. Vindelijk. Ja hoor, ja, dat, dat, is, dat is misschien wel de grootste prijs ook wel. Dat je gewoon erbij bent, dat je ja. de aandacht krijgt, dat je in het zonnetje gezet wordt. En als je dan categoriewinnaar wordt... Nou, dat is natuurlijk hè, de kerst op de taart. Ja, en als je dan uiteindelijk overal winnaar wordt, Tuurlijk is dat spannend, natuurlijk is dat hartstikke leuk en een, denk ik een kroon op je, op je ondernemerschap. Hè, maar het erbij zijn is denk ik al een hele mooie prijs op zich en een mooie waardering. Het, het, het zal best wel een dingetje zijn, want je moet dus. Uh, ga je dicht op die donderdag, de 14e? Zijn die dan je? gesloten overdag? De haven? Ja, de haven. Nou, de, de, de, de haven gaat om drie uur dicht dan. Uh, we hebben eigenlijk als organisatie, want ik ben niet van de haven, nee. he, maar uh, afgelopen jaren steeds een stukje meer haven geclaimd uh, eigenlijk, <laughs> omdat, het, aantal, omdat het, aantal, het bezoekersaantal iedere keer meer en meer werd. Vorig jaar hadden de haven voor het eerst eigenlijk helemaal. Hadden we ook nodig. Ja, was uh, hadden we wat later de zaak eigenlijk exclusief, dus dat hebben we nu vervroegd naar drie uur. En dan kunnen wij nog even de laatste hand leggen aan de, aan de inrichting. Ja. Ja? ja, want dan moet natuurlijk wat geschoven worden. Om... Nou ja, wij, wij beginnen woensdag al met opbouwen. Hè? Dus dan is de wand al een uh, stukje geschoven in de haven. Die staat er nog op een derde van de zaak. En dan kunnen wij achter de wand al podium bouwen, het licht gaan hangen, geluid neerzetten. Want dat is altijd een, een flinke klus. Hè? Hoeveel mensen komen er zo gemiddeld op zo'n avond? Uh, tegen de 300 uh, dat uh, mensen. Dat is Dat wel max, denk ik. Uh, nou, ja, ja, ja, als ik vorig jaar zag, dan uh, was het uh, druk. Uh, maar dat is prima. Er zijn heel veel handen die daaraan meewerken. Scouting onder andere, die elk jaar weer zorgt dat. Nou, dat is bij de nieuwjaarsreceptie. Ik dacht dat dat ook met. Je bedoelt met jassen aannemen en zo? Nou nee, met de mensen van de Nee, dus bij de nieuwjaarsreceptie. Nou, misschien is dat een idee voor nu ook. We hebben hele gezellige gastdames die de mensen ontvangen. Ja hoor, en die de jassen aannemen. Dat komt helemaal goed. En uiteindelijk de genomineerden weer naar de plek begeleiden. Want hebben, die hebben een mooie VIP-ruimte, een eigen tafel. Ja, dus. Geweldig. Ja. Maar goed, we, we kunnen je niet, uh, niet ontlokken. Hè? Maar we kunnen niet een klein beetje. Qua, qua stand, aan. qua ja. hoe het eruit gaat ja. zien. Het is ontzettend spannend. Ja, ja. het is. Het is uh, dat is eigenlijk over het algemeen wel zo. Niet in alle, je hebt eigenlijk in sommige categorieën soms echt een koploper, die steekt er dan echt bovenuit. maar dat is dan qua aantal stemmen. En we hebben natuurlijk nog steeds ook de jurybeoordeling. Ja, ja, he, dus, dus, nee, dat is vorig jaar ook Was het al. Vorig jaar? Ja, okay. ja. En uh, nou, daar zit een weging in en uiteindelijk die twee samen maakt dan de overal winnaar. Maar er, er is echt een categorie waar het ongemeen spannend is. En daar gaat het echt om gewoon om een paar stemmen echt? maar. Hè? Oh dus niet eens om tientallen. Maar dat zit zo ontzettend dicht op elkaar. Nou ja, misschien na de laatste schifting van wat er dus binnenkomt aan briefjes. Hè? Want digitaal ja. is gesloten, maar de briefjes moeten nog komen. Ja. Misschien dat er daar dan in één keer een daar zouden, dan, daar zouden aardverschuivingen kunnen <laughs> plaatsvinden. Je weet het maar nooit. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou ja, mooi. Het, is, het blijft een feest elk jaar weer. En, het is uh... ontzettend leuk. Ja. Ja, het is, is dit het... iets wat in, in andere plaatsen ook gebeurt dat je weet? Nou, ik, ik, ik ben toevallig, niet geheel toevallig, maar wat is het drie jaar geleden ongeveer met, met Hedie Jansen van de gemeente bij, uh, Haarlem, in Haarlem geweest. Een soortgelijke avond, andere opstel, want dat er was dan uh, in de manier, Dus daar zit je in een, in een zaal, uh, theater. Ja, dus een ja. Totaal andere setting eigenlijk, ja. maar het gebeurt in meer plaatsen, maar ik, ik durf wel te zeggen dat de manier waarop wij het hier doen best wel heel spe speciaal is. Ja. En, en groots. Ja, ja. En, groots, ja. en, en, de, en de, de winnaar krijgt een, een, een beeldje? Hè? Ja, die dat krijgt een, een, een bronzen beeld uh, van het Haringmeisje. Ja. Uh, dat is de wisseltrofee. Ja, de dus die wisseltrofee. gaat uh, elk jaar van de ene naar. wordt die overgedragen naar de volgende ondernemer. En leuk is om te zien dat de vorige winnaars eigenlijk zo trots zijn. dat ze een replica hebben laten maken. En die gewoon vol trots in de zaak hebben staan. Het autobedrijf. Uh, autobedrijf ja. ook, maar ook Tasty Corner. Ook oh, Patrick Berg. Maar, ja, ja? ja oh. zeker. Ja. Maar nou, kan dat je is, nagaan, hè? Ja. Dat dan toch ah, ja, maar goed, het is natuurlijk een erkenning en een bevestiging van wat, wat je Tuurlijk, gedaan hebt. Ja, wat door ja. Ja. de mensen, het publiek wordt uh, ja, gewaardeerd. Dus zeker, dat is ja. prachtig ja, hoor. Uh, dat mag je best heel trots op ja, en, zijn. En het, is, het is de waardering, maar eerlijk gezegd, de ondernemers merken het zelfs qua omzet. Hè? Ja. Dat Op het moment dat ze in deze race hebben, en zeker als ze gewonnen hebben, dat ze gewoon extra aanloop hebben. Want er zijn ook heel veel klanten die zeggen van, joh, ik was je even vergeten, hè? Ja. Maar nu ik je weer gehoord heb, joh, ik kom, ik bij kom toch weer bij jou. Ik kom weer uh, bij jou, langs. Uh, ja, ja, dat is super leuk. En dat is een, dat is een leuke bijkomstigheid. Hè? Daar, daar gaat het niet om, maar het is fijn het is dat dat leuk. ook werkt. Ja, precies. En ondernemers vinden elkaar ook op die avond. Hè, dus er wordt ook heel veel genetwerkt. Er, worden, er komen nieuwe ideeën uit. Er komen nieuwe samenwerkingen uit tussen bedrijven. En dat is ook wat we ja, leuk vinden. Dat is, was ook niet de insteek. Maar ook dat is weer fijn dat een dat spontaan, dat, dat, dat, spontaan dat dat ja. gebeurt. Ja, ja. zeker. Ja. Nou. Wat kan je verder nog vertellen? Uh, nou ja, dat, dat we aanstaande donderdag het ondernemerschalen hebben in de haven van Zandvoort. De inloop is vanaf half acht. Het officiële programma begint om half negen. Dus kom op tijd. Zorg dat je hè, ergens tussen half acht en acht lekker binnen bent. We hebben fotograaf Patrick Kool die hè, mooie plaatjes maakt van de mensen in hun gala-outfit. In hun mooie kloffie. Dus dat is hartstikke leuk. En ik denk wel leuk om te zeggen, of belangrijk misschien wel... dat de avond voor alle Zandvoortse ondernemers met aanhang vrij toegankelijk is. Okay. Hè, er zijn mooie, chique uitnodigingen rondgedeeld. We hebben uitnodigingen per e-mail gedaan... Maar als je die niet hebt ontvangen, je hoeft geen ook. uitnodiging te tonen. Je mag gewoon als ondernemer zijn er lekker naar binnen. En genieten van een gezellige avond, daar gaat het om. Ja, nou dat is Stop. het zeker. Ik, ik ben denk ik. Uh bijna alle avonden geweest. En, ik hoop, nou ja. Ja, de sfeer daar is zo leuk. En de, je ziet eigenlijk alleen maar glimlachende mensen. En, omdat ze zich maar uh, herkend en erkend voelen. Ja, ja dat is ja. natuurlijk heel erg mooi. Ja. Dat, dat geeft al een glimlach. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dan wordt, daardoor wordt het een extra feestelijke ja. avond. En heel ik. veel spanning. En heel veel spanning. Zenuwachtige ja, kopies. Ja. Ja. Kan je iets van het programma vertellen? Hoe komen de gastsprekers? Uh, uh, uh, uh, uh. ja, uh, ja, op de eerste vraag eigenlijk. En uh, nee op de tweede vraag. Uh, de gastsprekers. Uh, afgelopen jaren hebben we eigenlijk een ontwikkeling daarin gehad. Dat er steeds meer sprekers in het programma kwamen. Uh -huh. uh, dat waren sponsors. Dat waren partijen die iets wilden melden. En we merkten gewoon in de zaal dat dat best wel wat reuring gaf. En mensen hebben ondertussen misschien al een biertje op of wat. Ook en, en worden wat onrustig, onrustig ja. Dus we hebben dat sprekersgedeelte hebben we zoveel mogelijk na de evaluatie van vorig jaar hebben we eigenlijk eruit gehaald. Dus we hebben nu een snel programma uh, qua inhoud, uh, ja, we willen zoveel mogelijk verrassend houden. Hè, maar we hebben dus de bekendmakingen. We hebben uiteraard de introductie nog eventjes van burgemeester-wethouder. Dat, dat, ja. dat hoort er gewoon bij. Maar geen pitchers meer, uh, geen sponsorpraatjes meer. Dus dat laten we er lekker uit. En we gaan gewoon lekker een flitsend, vlot programma doen met entertainment. Qua netjes. Want, ik, dat, want dat is die goed. kan ik nog wel even melden. Ja, mag, mag je zeggen ook. Uh, nee. Ja, denk, ik probeer het, dan het dan toch. Ik probeer het ja. toch. Maar het lukt niet. Nee, dat nou, geeft niet. Dat nee. maakt het alleen maar nog leuker. Ja, ja. Spannend. we willen het we verrassend er, houden. Ja. Zeker. Is zeker goed, ja. Nou ja, uh, ik zou zeggen heel veel sterkte. Ik geloof dat Gilles Kok uh, de pineut is, want die moet die stemmen gaan tellen. Die mag uh, de papiertjes mag gaan, de gaan stellen. Ja. Gaan tellen. Oh, daar zet hij de hele familie voor Vandaag is dus nou de laatste stemmen. dag dat iemand een papieren stem kan inleveren bij de Bruna of bij de desbetreffende Ondernemer. genomineerde ondernemers. Dus mensen die Luisteren en het nog niet gedaan hebben, doe dat vooral, want we moeten Gillis lekker aan het werk houden. <lacht> nee, als heeft hij niks te doen. Oh jee, dat zeg ik nu. Arme Gillis. Uh, en uh, ja, we, we wensen jullie een hele fijne avond. Ik uh, ben Dankjewel. erbij, dus uh, ik, ik ga het meemaken. Tot dan, En een heel fijn weekend. Tot, uh, Dank je wel. Tot donderdag. Dag. Muziek. Dat was en Wormak met teardrops, of course. Bij ons uh, zit uh, Jaap Kroon. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de ventersvergunningen. Uh, daar, he daar heeft men in gehakt, om het maar even heel bot te zeggen. Maar wel met een botte bijl. Ja. Helder. Vertel. Nou kijk, euh, laat ik even beginnen dat ik vind ik, dat, ik vind dat uh, venters uh, op strand bij Zandvoort horen. Ja. Ik vind het een heel, uh, ja, uh, zeg maar een, bijna een cultureel erfgoed. En ik vind dat het uh, moet blijven bestaan. En, uh, en nou uh, ja, we hebben steeds weer natuurlijk nieuwe mensen aan het roeren. En die denken, ja dat is toch wel een beetje lastig die, uh, die strandvergunning. Terwijl er ook de laatste jaren niets is gebeurd. Kleine. Misschien een geitje, maar. Het gaat eigenlijk heel erg goed ook. Uh, in combinatie met stramp, uh, strandtenthouders enzovoort. En uh, daar hebben ze bij het college. bedacht, vooral de raad, niet zozeer maar het college. om. Uh, om we hadden een paar jaar geleden nog 18 vergunningen. Toen is dat gegaan naar 12. En nu heeft men het voornemen. om uh, naar het einde van het lopende. Uh, uh, contractperiode om naar zes te gaan. Zo. Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, we hebben ongeveer negen kilometer strand. En dan zou je die, uh, die zes venters. Uh, die vind je echt niet terug. Nee. En dan ook om de allerlei. Uh, non-argumentatie uh, in mijn ogen. Omdat men zegt of althans de, de wethouder, die zegt het wordt steeds drukker op, op, op het strand. Nou ja, ik weet niet wanneer zij kijkt en ik, uh, ik kan foto's uit 76 laten zien. <laughs> Dan is het ongeveer, tien, ongeveer vijf keer zo druk als nu. Op een drukke dag. Ja, maar juist als het heel druk is... lijkt me dat er iets meer venters noodzakelijk zijn... en niet minder. Want ze zitten de, de strandhouders volgens mij niet in de weg. Hè. Het is niet zo dat, dat ze hu, bij hun het brood weghalen. Maar het is een toevoeging. En het enige wat belangrijk is... Ik, ik zei dat tegen Gerry ook net... is dat uh, de, de venters weten hoe ze met het strand moeten omgaan... en hoe ze met de zee omgaan. Dat, dat is het enige wat belangrijk is. Als daar geen problemen bij zijn... Dan nee, er zijn uh, dat, uh, dat, ja, kijk, het is natuurlijk zo dat je krijgt steeds nieuwe generaties, maar goed, die zouden misschien iets beter begeleid kunnen worden en meer op de hoogte gebracht worden hoe de hoe de situatie is uh, met hoogwater, laagwater en dat we natuurlijk uh, we hebben op strand wat daar is waar we op venten, een denkbeeldige openbare weg ja, 10 meter ja. Ja. die is niet in het leven geroepen om te gaan venten, die is in het leven geroepen. Om uh, ambulance, politie uh, en dat soort zaken. Ja. Uh, om dat natuurlijk vrij te laten. Dus die, die vent weg die moet eigenlijk altijd vrij zijn. En uh, ja, maar als je. Dat, dat, ik, ik, ik vind zelfs als ik tegen de, die, de wethouder dat zegt, dan. ja, het lijkt wel of ze het niet weten. Ja, nu langs me dat wel, want ik heb het tien gezegd. want het is me een dorend in, in, in het oog. Over die venters. Ik ben zelf geen venter. Ik ben het wel geweest. Maar ik, vind, ik zou het verschrikkelijk venter, vinden. Ja, wat is een venter? Kun je dat, een venter is iemand die met zijn handel uh, heen en weer rijdt. Dus die viskramen ja. die gaan die Ja, heen en die het bewegen. En ook ijs. ijs van handel. Ja, ja. Okay. ja, ijs, ja ijs, vis, vrouw. Je, vlacht, uh, ja, nee. je en Die doen het met een boot. Ja. En je hebt venters die doen het uh, ja. op het strand. Het, het kan ook... Uh, in Afrika zie je mensen lopen met bananen. Dat is ook een venter. Ja, ja. oké. Okay. Of ananas of helemaal niet uit. Het maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee. Dus dat ja, is, wat ik nou, wat wat mooi vind, is de variatie die er dus nou, op dit ogenblik op zo. het strand is. Ja. Ja. Ja. Dat je niet alleen maar ja. zeg maar patat en nee, maar, ijs, maar ook, en, en, ook gezonde en, dingen die, die ja. er Zuid, over dat strand andere, heen gaan. En, en dan wordt natuurlijk, uh, ja, dat is het hele, ook het hele vervelende. Er wordt, uh, uh, die venters, die, die, die zijn eigenlijk makkelijk aan te pakken, hè, die, uh, die mensen. Als je bijvoorbeeld stelt dat je de strandhouders wil uh, uh, beperken, hè, dan zal je veel meer moeite hebben. Maar zij zeggen gewoon, ja, je hoeft niet meer te komen of uh, het is klaar. Hmm. En er wordt ook nog heel veel met willekeur uh, gewerkt. Want we hebben natuurlijk nu uh, de, de Europese regelgeving met het schaarse beleid, hè. En als je weet wat schaarste betekent, dan zou je zeggen... Ik zou er nog wat meer uh, vergunningen bij zetten. Want dan uh, heb je minder schaarste. Nee. Ja. <s> <h> maar goed, kijk, wij standplaatshouders, waar ik onder val... Uh, ze, uh, uh, daar wordt dus die regelgeving van Europa nog niet in toegepast. Ook bij de coffeeshops en bij de speelautomaten... ...is dat uh, opgeschort door allerlei... ook uh, ...omdat ze te druk hebben met uh, Formule 1... En, ...en ook dat ze bang zijn voor uh, juridische gebeurtenissen. Maar, uh, kijk, en dat hebben die, die venters... Die, ja, ...die zijn eigenlijk niet goed genoeg uh, verenigd. Organiseerd. Nee, niet, dat is jammer. Want uh, bij de standplaatsen hebben ze meer moeite, denk ik. En wij hebben dus dat wel. Wij zijn... Wij uh, vallen dus nog niet onder die uh, schaarse regeling. Ja. Maar het argument wat je net aangeeft, wat dus ja. aangegeven wordt door uh, de politiek, is uh, dat het te druk wordt op het strand. Is dat het enige argument wat ze geven uh, of zijn er meer argumenten? Um... Hoofdzakelijk wel, ja. Hoofdzakelijk is dat, dat is, uh, ja, er maar er, dat is toch oh, zo, dat is dat dan, dat dan op? ja, dat, dat, je... dat, dat weet ik ook niet, dat is, wordt gewoon uit de, de lucht gegrepen. Er is een, een, een, een, ja, ik zeg maar een ambtenaar en die, uh, die zegt nou ik ga wel eens naar het strand en ik, heb het, uh, ik vind het hinderlijk. Moet het maar een beetje proberen te verkleinen, ja, zo gaan we zeggen. Maar zijn er dan geen medestanders in de politiek? Want er zijn toch ja, plaatselijke partijen hier die toch echt wel uh, ja. daar anders over denken. Kunnen die daar geen invloed op uitoefenen? Ja. Uh, maar het is zo, ze, ze rammen het er zo snel mogelijk door dat je zo min mogelijk weerstand hebt. Weerstand hebt. Ja, ja. en dat is, uh, is heel opmerkelijk. Maar en ook daar wel... moet de plaatselijke politiek daar dus ja. tegenin de, kunnen gaan. Ja, dat doen wij ook, want ik heb natuurlijk een uh, deskundige uh, in mijn midden, in de vorm van uh, de heer Berg, Patrick. Ja. Ja. En die is, uh, nou ja, daar, daar kunnen al die ambtenaren uh, en al die uh, raadsleden op dit gebied niet tegenop. Dat is wel zo'n uh, belezen man. Die, die, die weet uh, echt gigantisch wel. En dat is ons geluk ook. Ja. Ze kunnen niet zo, zo gauw. Want wij, wij, wij ja, ik, ik zeg even we, maar hij weet zoveel. Ja. Is, uh, echt, maar uh, heeft hij niet uh, de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat die uh, pachters of die, die, die, die venters dan toch met elkaar een, een, een front kunnen vormen? Hè? Dat ze dus ja, dat... B, b, uh, met elkaar uh, in, een, in een groep of wat dan ook komen. Waardoor ze net zo sterk zijn als de standhouders met dat, hun vaste plek. Dat doen we ook. Ja. Min of meer. Maar wij, ja, wij proberen... Uh... Uh, er in ieder geval uh, als standplaatshouders uh, heel veel aandacht aan te geven. Dat het natuurlijk echt van de maloot is wat ze met ons doen. Ja. Ambulante handel, dat is de pioniers... Uh, Eigenlijk van een plaats van Zondvoort. Dus ja, dat dus is al zo geconnen. oud als, ja, als het is. zo, het is zo ja. belangrijk. Ja. Maar goed, dat, dat niet, komt niet helemaal goed over. En, en er is niet, uh, zeg maar, vanuit het publiek uh, zijn er klachten gekomen dat, dat er te veel zou zijn. Want ik bedoel, dat zou natuurlijk ook een argument nee, kunnen zijn. We zijn er geen enkele klachten. Nee, helemaal niet. Ik geloof het ook niet. Nee, er is helemaal geen enkel uh, dat, dat je wil zeggen van. Uh, want dat zouden wij ook niet willen. Wij willen ook geen... Uh wij, Maar dus de de de Nee, kijk, zijn er incidenten, dan kun je daar uh, iets mee doen. Dan kun je, en dan kan je natuurlijk roepen van, je moet de vergunning halveren. Maar je kunt natuurlijk ook kijken in een oplossingsgericht uh, kijk en dat je dingen oplost en ja. niet uh, wegveegt. Zo, van dan, dan is het probleem er ook niet meer. Maar als die problemen er niet zijn, ja, dan wordt het toch een maar lastige dan ze zaak. Als is nou geen werk dan, als, als ze Nee, dat, dat, dat, ja, maar kijk, je krijgt toch in de toekomst dat uh, je onder de Europese de regelgeving uh, valt ja dan wordt het wel heel technisch zeg maar maar um, dat is dat, dat die, die uh, dat schaarse beleid dat is de bedoeling van dat vergunningen uh, uh, laat ik zo zeggen geen uh, uh, alleen maar vaste contracten hebben geen doorlopende mm -hmm. dus die moeten dan naar ...de afloop van die periode dus op de markt worden gebracht. Ja, dat is het. Dus ja, ja, ja, ja. Ja, we kunnen nog in de vis gaan. Ja. ja. Of zo. Nou, ja. of ik dat ik dat nog even... Ja. Ja. ...of kleding. Nou, wat ik wel heel grappig vind... ...of grappig zeg maar niet zo heel grappig... Nee. Nee. Nee. ...is dat er zoveel uh, dingen onder de Europese wetgeving... Uh, ...moeten gaan vallen. Maar het lijkt wel alsof dat alleen maar dingen zijn die hun goed uitkomen en dat de dingen die niet goed uitkomen dan in één keer niet meer onder Europese regel vallen. Er zijn legio dingen, kijk even naar de prijs van benzine om maar even wat te noemen waarom zou die prijs van de benzine niet overal gelijk kunnen zijn en waarom kun je niet Europees afspreken uh, dat de, de, de, de, de wegenbelasting dan daarin maar zit Maar het is toch met maar, meer dingen? Nou ja, dat, ik noem maar een, ja, voorbeeld. een voorbeeld, er zijn ja. natuurlijk heel, heel veel, veel andere veel dingen ook. Toevallig ja. benzine Pompen vallen ook onder Oh Oh ja? ja. Maar zo zijn er zoveel aanbestedingen ook. Die ja. wordt ook nu. En dat, Kijk, en... en het uh, wordt nu ook door de Kamer gezegd. Het moet even wat vrijer worden. Het is nu in een heel strak regime. Je, een, uh, een Nederlands bouwbedrijf kan haast niet meer inschrijven. Ja, misschien nu al, maar... Ja. <laughs> maar voor de stikstof wel. Maar... Ja dat, is, dat is, ja, dat wordt een beetje de willekeur. Uh, maar goed, je hebt het over Patrick Berg, hè, die, die een ja. behoorlijke deskundige is op dit gebied. Ja. Wat denk je dat Patrick kan bereiken? In nou, wat wij met, met Patrick kunnen bereiken is dat wij. Uh, nou ja, de, in ieder geval veel overleg hebben met, uh, met uh, het college. En, uh, en wij gaan, kunnen we verder gaan om uh, de raad. Uh, ...goed te informeren wat er eigenlijk gaande is. Voordat er gestemd ik, wordt. Ja, en ik heb ja. de indruk dat er veel van de raad eh, ook niet eens is met de plannen die het college heeft. Ja. Maar de wethouder verschuilt achter de twee anderen. Dat, uh, ja, dat ja, maar goed, steunwoord. het wordt dus niet ingegeven door hun eigen gedachten, maar door een ambtenaar. Dus ja. En, en ze zeggen wel als ambtenaren hebben de macht. Nou, dat, ja, dat zou dan in dit geval ja. wel weer een heel duidelijk voorbeeld ja. zijn uh, daarvan. Dus ik, uh, ja, ik, ik hoop dat, uh, dat Patrick iets kan bereiken. Voor ja. Patrick. Want uh, dat, zou, ja, mooi zijn, ja. dat ja. zou in ieder geval voor het strand uh, goed zijn. Ja, ik denk dat... Uh, ja, ik denk... Ik, ik verwacht dat, ze, dat uh, mevrouw de wethouder uh, toch langzamerhand uh, bak zijn moet gaan halen. Ja. Want uh, ze kan het, uh, ze, het houdt geen stand. Want uh, ja, als je ook wat vraagt over strand, ze weet het ook gewoon niet. Dat is ja, ik vind het een beetje vervelend om te zeggen. Maar... Ja, ja, dan die is er dan een schone de... taak om haar goed te informeren. Ja. En misschien daarmee uh, uh, te voorkomen dat, die, dat de vergunningen inderdaad gehalveerd uh, gaan worden. Als ze bijvoorbeeld worden. dingen zeggen dat het zo vreselijk veel drukker wordt. En kijk, we hebben nu die durfsporten. Ja. Ja. En dat, dat kan echt prima geregeld worden met ons. Want, uh, nou, volgens mij gaat het ook wel, ja, goed, goed, het wel, wel goed. goed. Er zijn volgens mij geen incidenten geweest uh, daarmee. En mee. ik denk als het dan steeds drukker wordt, moeten we meer venters hebben. Ja, dat ja, je je niet minder Precies. En niet ja. minder. Nee, ja, precies. Snel, uh, ja. Nou Jaap, uh, we gaan het meemaken. We hopen dat Patrick uh, uh, iets kan betekenen voor het strand en voor de venters. En uh, laten we afwachten hoe dat... We gaan het dat, uh, horen. We gaan het horen. Ja. We, uh, ja, het is niet alleen Patrick, het is de hele achterban. Patrick heeft wel heel veel kennis. Ja. Ja. En die, het is een goede woordvoerder. Ja, een hele goede woordvoerder, ja. ja. Zeker. Goed, nou, we gaan even muziek luisteren. We gaan luisteren naar George Baker, Sing for a Day. En dan hebben we zometeen uh, de dame Sissy, zeiden stiekem, de conservator van het museum en de expositie die daar geopend is. Tot zo. We zijn weer terug. Uh, onze volgende gast die is er nog niet of uh, is verhinderd. Dat weten we niet. We hebben geen contact kunnen krijgen. Dus uh, we gaan vast beginnen met ja. de agenda, Gerry. Ja. Nou, begin jij. Uh, nog steeds tot volgend jaar uh, uh, juni. De wonderkamer. Moen in het Zandvoorts Museum. Ja, heel bijzonder. Boveneest, ik heb, is dat ik, ik heb ja. hem gezien. Dat is ja. heel, uh, ja. Ja. Dan uh, vanaf 8 november, dus vanaf gisteren tot 1 maart, de expositie Keizerin Sisi op vlucht voor zichzelf. Ook in het Zandvoorts Museum. Zeker de moeite waard om uh, naartoe ja, te gaan. En die gaan. tot 1 maart volgend jaar? Ja, 1 maart. Lange, ja. Ten, dat is een expositie, lange dingen. Ja. Dan uh, morgen Jess in Zandvoort met het trio Rob van Kreeveld en in Theater de Krocht. En het is aanvang half drie en de entree is. 15 euro. Ja, vanavond is trouwens de theatervoorstelling de Kringloopwinkel ja. eh, van eh, Clown Didi. Ja. Eh, die neemt afscheid, is wel uh, heel dubbel ook voor hem, hè, want zijn ja, vrouw is, is uh, pas overleden. Nog, maar... Dus dat is wel uh, heel heftig. Maar in ieder geval, uh, dat wordt zeer de moeite waard. Ik weet niet of dat die vanavond ook uitverkocht is. Nou... Gisteravond was het uitverkocht. Dus Mensen kunnen altijd nog proberen bij de deuren of dat ze naar binnen... Ik denk dat het een hele bijzondere avond gaat worden. Dat denk ik ja. Dan is er morgen ook uh, een Amsterdamse zondagmiddag met zangers uit Mokum. En dat is in, uh, bij lunchroom uh, bij Rabbel, bij Marcel. En dat is van 4 tot 8. Dan is er volgende week, 15 november, de genootschapsavond Oud Zandvoort met KNRM in Theater de Krocht. Dat begint om half acht. Uh, daar wordt heel veel verteld over de KNRM. Ja. Dus uh, voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn... Hein Srama ja, heeft een houten Daar Moet presentatie je zeker naartoe gaan, uh, ja. dat is uh, de moeite waard. Nou ja, en dan uh, is er natuurlijk iets heel leuks. Dus 17 november, dan komt uh, Sinterklaas, de intocht van Sinterklaas, van, uh, op zee. Bij, op het strand, bij de Rotonde. En hij komt om twaalf uur aan. Ja, ik mag daar ook bij zijn. Helemaal oh, gezellig. Schachtig. Nou ja, dat mag je niet zeggen oh. natuurlijk. Oh. Nou ja, dat ja, dat is Piet, uh, Ik ben Hulppiet. Oh, Hulppiet. Ja, een hulp zwarte Piet. Goed zo. Dat ik dit gezegd heb. Goed, dan is er uh, ook uh, uiteraard in de Corver Sporthal uh, de spektakel. Het Sinterklaas uh, spektakel. Dat begint om kwart voor drie. Ik heb geen idee hoe het met de kaartverkoop uh, zit. Ik weet dat dat elk jaar gewoon strak uitverkocht is en dat er ja. mensen aan de deur staan die nog naar binnen willen. Maar dat kan niet. Als je geen kaarten hebt en het is uitverkocht, dan kom, kom je er niet in, in. Want dat mag gewoon niet van de brandweer. Want er mogen niet meer dan dat zoveel veel... kinderen uh, daar naar binnen. Okay. Het is echt altijd fantastisch. Ik heb dat nu voor het derde of vierde jaar dat ik dat ja. doe. En ja, het is zo leuk. Die kinderen zijn zo heerlijk onbevangen. En zo heerlijk in hun spel en alles. Dat is echt een feestje. Oké, okay, nou de 17e november uh, Classic Concerts. Met het symfonieorkest Haarlem. Haarlem uit het, uh, in de Protestantse Kerk. Um, drie uur is de aanvang. En het, uh, de entree is nog steeds vijf euro. En dan is er op 21 november Winter Jazz in het Wapen van Zandvoort. Wapen Winter Jazz heet het in het Wapen van Zandvoort. Leuk. Dat begint om vijf uur en dat duurt tot acht uur. Dus dat is echt zo rond het borreluur, het borreluur ja. Ja. Ja. helemaal gezellig. Nou dan is er uh, op 22 november de kinderdisco Sinterklaas bij Pluspunt. En dat is van zeven tot negen. Ja, hartstikke leuk. Ja, 23 november Zandvoort. 500 race op het circuitpark. Ik geloof er niks van, want het circuitpark is dicht, wordt helemaal niet ik. gebruikt. Nou ja, dus dit, uh, is niet, uh, dit klopt niet. Dat weet je niet. Ik weet het niet. Nee, dat kan niet. Er nee. wordt niet meer gereisd uh, tot... Uh, okay, nou. Ik heb geen andere mededeling daarover Oké, okay, nou ja, dus, goed. Dan moeten we dan nog even achteraan. Ja. En dan zullen we dat even gaan herstellen, ja. deze tekst. 24 november. In, de, in Theater De Krocht. De Trooie trilogie Dat is toneel en zang. Tokodrama uit Amsterdam. Uh, die uh, speelt dat. En de aanvang is half vier smiddags. En dan 28 november de maandelijkse regenboogborrel voor jong en oud in het wapen van Zandvoort. Om half zes is dat. En dat duurt tot half acht. Dat is elke maand hè? Half ja, is elke maand. Borrel, maandelijkse en, borrel. Uh, ik weet niet of dat altijd in het wapen is of wat dat wisselt. Uh, qua. Ja. Ja, ja oké. Okay. Dan... Uh, onze o, gast, gast is gearriveerd. Die is, is gearriveerd. Krijgen. We ja. gaan nog even dat laatste stukje ja. van de agenda doen. 30 november, Mark Enthoven oh ja. en zijn live orkest in Theater de Krochten. En dat begint om acht uur s'avonds. Goed, wij ja, laten onze nieuwe gast haar jas even uittrekken. En, uh, en dan mag ze daar zitten. Jaap. Ja, gaat helemaal goed. Iren, Jaap, Iren wij zien je elkaar. Ja, ja dat je. We nou, dan je ja, dan is wel. Ja, nou, het is best wel hetzelfde doen. Hè? De gasten is wat verlaat en uh, dat kan gebeuren. Dat, nee hoor, dat maakt niks uit. Dat kan allemaal. Uh, dat is uh, Sissy Zijdenstieke en zij is de conservator. En uh, zij uh, weet alles van Sissy en van de kleding en wat ermee te maken heeft. Dus Goedemorgen. Schuif je stoel aan, de koffie komt eraan. En, uh... Nou, hallo. Wat fijn dat je er bent. Ja, Hé, hey, uh, uh, uh, vertel even over gisteren. Over de, open, <laughs> over de opening van, uh, Goed, van het uh, expositie in het museum. Uh, oh, wauw. Oh, dat heb ik nog helemaal niet gezien. Vandaag. Oh, <gacht> oh, wow. prachtig artikel in het Haarlems Dagblad ja. vandaag over... Uh, over Sissi en over de expositie oh, en ook over de opening. Dus dat ga je straks op je gemak ja, even kan. inkijken. <laughs> ik, had, uh, ik heb eigenlijk alleen nog maar het uh, interview wat ik heb gedaan bij uh, RTL NH gezien. En toen zat ik alleen maar, oh mijn hemel, wat erg. Nee, dus, wel uh, nee. nee. nee, nee. <laughs> maar dat is altijd als je jezelf ziet, hoor, Daarom, dan moet je, je helemaal ja, niet aantrekken. Niemand ziet je nu. Best. Nee, je kan dat, alles dat, vertellen. Dat scheelt. <laughs> nou, nah, alle, also, bijna. Maar goed, het was een, een mooie opening het gisteren. Was, het was fantastisch, het was uh, heel bijzonder um, en heel uh, ja, ontroerend. Um, ja. Pia Douwers was erbij. Pia Douwers was ja. erbij, die, uh, die mij de hele tijd uh, heeft aangemoedigd om dit te doen. En uh, ja. zij is eigenlijk bijna Cici, hè? ook. Ja, alleen ik ben het een jaar langer. Dat ja, is, dan, is dat zo? Ja. Ja. Ja. Zij speelt 27 jaar en ik ben 28 jaar. Dus. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe, maar Je die bent ook Sissi, hè? Ja. Vertel, <laughs> die naam Sissi, uh, ja. dat, is dat, heeft dat iets te maken met, uh, ja. met de keizerin? Ja. Ik ben echt naar haar vernoemd. Ja. Ach, leuk. En, en hoe kwam jouw vader en moeder daarop? Uh, mijn moeder heeft, uh, uh, mijn vader ook trouwens, maar mijn moeder heeft heel veel in uh, Duitsland en, en Oostenrijk gewerkt uh, voordat ik geboren werd. En uh, nou ja, sindsdien was het een soort van fascinatie van haar. En toen kwam ik eruit, toen had ik twee opties. Of Romy of Sissy. En ik was een Sissy. <lacht> nou, oké. Okay. Ja. Gefeliciteerd. Hier ben je een Sissy. Ja. Ja. Nou ja. Dus was het eigenlijk. Heeft het, heeft het uh, veel herkenning gegeven van mensen in jouw leven? Ik bedoel, is dat iets wat, waar mensen jou wel op aanspreken, zeg maar, dat je zo heet? Ja. Behoorlijk. Maar niet vervelend. Oh jawel. wel. Ook? Ja, ja, ja. ja? Ja, ik ben eigenlijk altijd gepest met mijn naam. Dus ik, ik ben heel uh, dubbelzinnig over mijn naam. Ja, ja, aan de ene kant vind je het nu leuk. Ja. Omdat het nu past. Ja. Maar vroeger was dat iets minder. Ja, dus ja. ik zei vroeger was het altijd... Meestal is het altijd... Ik heet Sissy Oh, je bedoelt die uh, prinses. Ik heb een dingetje. Ja. En dan was mijn, mijn standaard antwoord eerst en altijd de keizerin. Oké. Okay. Ah, en dan was meteen het gesprek, zeg maar ook ja, wel weer. Nou, prima. Prima. Ja, prima. Heel goed. Uh, ja. Gelukkig ben je er overheen gegroeid. En uh, kun je nu gewoon <laughs> je een mag trotse, je er trots op zijn. Je bent ja, een ja, trotse ja. Sissy. <laughs> ja. En uh, het is daar heel mooi uh, neergezet. Hey, en die kleding, waar, ja. waar komt dat allemaal vandaan? Uh, vier jurken zijn van Bia. Zelf, uit haar privécollectie inmiddels. En uh, zijn dat kopieën van. Nee, dat zijn echt haar jurken. Ja, maar ik bedoel, zijn dat kopieën van jurken die. Uh, vanuit die periode zeg maar nagemaakt zijn. Het zijn jurken die Sissi uh, gedragen zou kunnen hebben. Ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik bedoel, als je naar de Sterrenjurk kijkt... dat is toch best wel een goede kopie. Ja. Het is een beetje lastig om de... de uh, van haar zelf is bijna niks meer over. Nee, nee is er geen enkel... Uh... Er zijn nog wel ja, spullen. En, maar en de, de, de, v, de film die Robbie Schneider uiteraard ja, is, ja. uh, vertolkt heeft... Uh, uit die... Film, daar zijn natuurlijk ook heel veel jurken en zijn daar mm -hmm. kopieën van uh, afgekeken van, van jurken die gemaakt zijn en Dat die zou nu, best kunnen. Dat, zou dat best weet kunnen. je niet. Nee. Nee, dat ik vind niet fascineert van. me dan wel, want dan denk ik ja, dat moet, het moet ergens vandaan komen, hè? Ja, ja, ja, Misschien, misschien hebben ze ze wel gekomen. Nou ja, dus dat is, zou best dat kunnen. Dat zou best natuurlijk. kunnen. En het is ja. ook um, weet je, als je onderzoek gaat doen naar de tijd en naar mm -hmm. de mode en um, dan ja dan kun je ook vrij makkelijk alles bij elkaar zoeken en dan ja. krijg je ook een tijd een kloppend tijdsbeeld ben je ook in Scheunenbron geweest ja ja fascinerend hè, is dat ja hè? ja dat ja. ja. ja, vond ik ook ja ja het ja, is fantastisch om daar rond te lopen en om, ja. om vooral door de tuin te lopen vond ja, ik ja dat ja dat vond ik zo'n mooie plek ja. Ik ben ja, dat wilde een ze paar altijd. keer bij duin, hè. Ja. Het vrije de beesten ja, en de vogels. Ja. En, ja. Er, er was bij de Troonzee toch ook een, een, een paleis, was dat niet een zomerpaleis van, uh, Waar? van in de, bij de Troonzee, bij Gemoende. Maar ja, ze hadden oh. verschillende, hè? Ja, ze paleizen. hadden meerdere paleizen ja, Ze hadden zoveel Ja, hadden de, veel. ja, ja. ja. ja. ja. Okay. goed, dit even terzijde. <laughs> maar goed, en, en is dat? Die fascinatie die je hebt... want dat mag je best wel zeggen... is dat dan gekomen door je naam... en door je moeder... of komt dat uit jouzelf? Deels... Um, deels uit mijzelf... want ik vind mensen heel interessant. En ik wil weten... wat maakt dat zij... zo, zo zijn. Ja, ja. En uh, waarom ja. doen ze dingen zo? Ja. Um, dus dat is een van mijn fascinaties... gewoon überhaupt... En aan de andere kant, ja, natuurlijk ook mijn moeder, die gewoon heel belangrijk is geweest en ja. alles. Ja, nou, de, de titel uh, op vlucht voor zichzelf ja. heeft dat ook te maken met uh, dat ze hier in Zandvoort is geweest. Absoluut. Ja. Want ze had hier natuurlijk, hier kon ze zichzelf zijn. Hier vond ze haar rust. Ja. En uh, en ze zit in het DNA van Zandvoort en Zandvoort zat in haar DNA. Yes. Alleen kwam ze daar iets later achter. Maar um, nee, ze vond hier echt haar rust. En, en um, ze voelde zich op haar gemak. En dat was voor haar iets heel bijzonders. En ze werd ook met rust gelaten. ook, hè? Ja, ja, ze kon, ze kon in principe gewoon door Amsterdam lopen. Ja. Zonder dat iemand haar ja. lastig viel. Ja. Ja. Um, dan moet je dat nu misschien niet meer proberen. Als je van zo'n status bent. Maar um, ja, zij kon dat doen. Ja. Wel met een politieagent, een paar stappen erachter. Ja. Maar... Zij kon gewoon rondlopen door Amsterdam bijvoorbeeld. Toen zij hier uh, verbleef, hè, was het. Uh, zij was in een bepaald hotel hier altijd uh, als gast. Er moet zoveel gebeuren op die boulevard. En dan denk ik, waarom zou je niet iets van toen, wat er toen was, hè? want er is mm -hmm. natuurlijk, het was hier prachtig als je alle ja, oude foto's ziet. Oude en badhotel, alle, ja. Dat je hier uh, dan uh, zo'n soortgelijk uh, oud badhotel neerzet, aangepast aan deze tijd. Hoe mooi zou dat zijn? Ja. Ik zeg toen, maar. Uh, uh, <laughs> ja. <laughs> ja Daar heb zijn, ik geen controle over. Nee, maar hè? er zijn zoveel plannen hè, voor de boulevard ja, en uh, ja. om ik hier uh, dingen te maken. Eigenlijk. Dat is. Uh, nou, dan denk ik. Maar dit is ook een heel mooi eerbetoon aan haar, ja. nee, dit, deze expositie. Ja, Toch? ja. Ja, ik wilde um, de mens laten zien en, um, in plaats van een geromantiseerde versie. Dus sommige De kantjes. mens achter Sissy, ja. zeg maar eigenlijk. Ja, nou, nou, de mens achter Elisabeth. Sissy is ja, een Elisabeth, koosnaam. Ja, ja. En Elisabeth is dan haar officiële naam. Ja. Um, en. Um, ja. Dus dat, het, dat, dat je kennis kan maken met haar. In plaats van met de machtige keizerin. Ja. Heb je je verdiept in haar hele leven? Ja. Nou, hoe heb je dat gedaan? Heel veel lezen. Ja. Lezen, lezen, lezen. Onder andere van Brigitte Haman, Een van de biografisch. Ja. Die... Um, ...ongelooflijk goed... ...alles in kaart heeft gebracht. En waarom, zij heeft ook onder andere haar... Uh, ...poëtische dagboek... Uh, ...uitgegeven. En daar is eigenlijk ook... ...mijn tentoonstelling op gebaseerd. Ja. Hoe, hoe kun je... ...iemand zijn emoties laten zien... ...in een expositie? Want kijk, een jurk... ...ja, dat is prachtig, dat zie ja. je. Dat is mooi, dat heeft ze aangehad. Maar ja. hoe laat je zien in een expositie wie iemand was en, en waar haar knelpunten zaten om haar door wat te haar noemen. Door haar herkenbaar te maken en door haar... Um, um, bijvoorbeeld om, om een heel concreet voorbeeld te geven. Zij is haar zoon verloren. Ja. En ik ken best wel wat mensen die ook hun kind zijn verloren. Um, zij had uh, last van manisch depressiviteit... Ik ken heel wat mensen uh, die daar ook last van hebben. Dus op die manier maak je het heel normaal. En maak je het uh, op een niveau dat het... Um, maar hoe maak je dat zichtbaar? Hoe maak je dat zichtbaar? Nou, wat ik heb gedaan is haar gedichten gebruikt. Ah. Nou ja, dat is inderdaad iets wat je kunt zien. Dus haar taal gebruiken en haar um, gemoedstoestand in dat moment... Ja. Maar in fysieke dingen is dat natuurlijk lastiger uit te drukken. In fysieke dingen is dat lastig, ja. ja. ja. Ik bedoel, een koffiekopje ja, kan niet gaan huilen. Nee. nee. Dat lijkt me lastig. Ja, daarom vraag ik hoe, hoe uit je dat. Maar ja. dat is dan dus in, in geschriften. Ja. In dingen die je laat zien. Ja. Ja, daar. Ja. En, en proberen om um, overeenkomsten te vinden. Ja. Want dat lijkt op haar. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat mensen er gewoon naartoe moeten. Naar het ja. Museum En moeten gaan kijken... Ja. Want het is er uh, tot uh, maart. Hè? Dus dat is best wel een lange, lange tijd. tijd. Ja. Maar de ja. tijd vliegt. En uh, ga vooral uh, nu kijken. Want dat je niet op het laatste moment gaat. Want dan is het in één keer weg. En dan heb je het gemist. Ja. Ja. Dus uh, nou, uh, uh, fijn dat je toch uh, uh, naartoe, <laughs> naartoe bent kunnen komen. Nee, nee, nee. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Dat is prima. We zijn al heel blij dat je gekomen bent. Überhaupt. En, uh, nou, we wensen, wat is je volgende project? Uh, even... Um, ik ga nu verder met mijn scriptie. Uh, van je studie? Van mijn studie, ja. En dit wat was studeer mijn je? Ik studeer, uh, ik studeer aan de Rijnmoedacademie in Amsterdam. En, uh, en wat doe je daar? Want niet iedereen weet wat de nee. Rijnmoedacademie <laughs> is. Ik uh, studeer daar cultureel erfgoed. Precies. Ah. En uh, uh, je kan het ook museologie noemen. Um, en ik ben me nu een beetje gaan specialiseren in uh, tentoonstellingsmaken. Dus dit was mijn afstudeerstage. Ah, dus uh, ja, dit is wel even een projectje geweest. Nou ja, goed. Ineens komen alles erbij. En nu ga ik mijn scriptie schrijven. Daar okay. wensen we jou heel veel succes, veel succes bij. Dankjewel. En dank je wel voor je komst. Wij gaan eruit met de muziek en daarna hebben we een kleine pauze met het nieuws. En dan zien we u straks weer. Of we horen u straks weer terug. Dag. Van ZFM, via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een internationaal onderzoek naar financiering van terrorisme... zijn in Nederland en België in totaal zes mannen opgepakt. Ze zouden in 2013 en 2014 in Turkije en Syrië... geld hebben gegeven aan islamitische staat. Het Openbaar Ministerie